8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Opstelten wil ook beginnende hooligans hard aanpakken. Turks jongetje met lesbische pleegouders ondergedoken. En Franse president dringt aan op opheffen, wapenembargo Syrië. Minister Opstelten wil dat voetbalhooligans die voor het eerst worden betrapt, hard worden aangepakt. Burgemeesters moeten de bevoegdheid krijgen om hooligans een meldplicht, een gebiedsverbod of een groepsverbod op te leggen. Minister Opstelten. Ik wil gewoon dat er gevoetbald wordt, dat daar de mensen plezier hebben... en dat gewoon de mensen die daar niet thuis horen, dat die gewoon dat weten... en dat we daar ordelijke maatregelen kunnen nemen... en dat de burgemeester echt goed, stevig in positie komt. Nieuw is dat een burgemeester voortaan een gebiedsverbod of meldplicht kan opleggen... voor 90 afzonderlijke dagen in plaats van drie maanden achter elkaar. Burgemeesters kunnen straks dus een meldplicht opleggen... op de dagen waarop er voetbalwedstrijden zijn. De Turkse jongen Yunus en zijn Haagse lesbische pleegouders zijn ondergedoken op een geheim adres. Aanleiding is de ophef in Turkije over islamitische kinderen die in westerse landen worden ondergebracht bij bijvoorbeeld homokoppels. Tot een concrete dreiging aan het adres van Yunus en zijn pleegouders heeft dat niet geleid. Maar uit voorzorg is het gezin elders ondergebracht, zegt bureau Jeugdzorg. De negenjarige jarige Yunus woont al sinds hij vijf maanden oud is bij het lesbische paar. Maar dat stuit op verzet van zijn biologische moeder. Vorige week deed ze in Turkse media een emotionele oproep... in een poging hem terug te krijgen. In de Brabant-hallen in Den Bosch zijn vannacht sieraden geroofd... uit de stand van een juwelier. Mannen met bivakmutsen bedreigden een beveiliger met een vuurwapen... of iets wat daarop leek, de politie. De daders, een man of drie tot vier hebben de gelegenheid gekregen om toch uh, sieraden mee te nemen, waaronder horloges. Er is niemand gewond geraakt, de daders zijn na de overval gevlucht. De Franse president Hollande heeft de andere Europese leiders opgeroepen... het wapenembargo tegen Syrië op te heffen. Hij deed zijn oproep aan het begin van een Europese top in Brussel. Frankrijk en Groot-Brittannië vinden dat het tijd wordt... om de Syrische opstandelingen van wapens te voorzien. Volgens correspondent Sander van Hoorn zijn de landen teleurgesteld... over de situatie in Syrië. Frustratie over die padstelling die al twee jaar lang duurt. En frustratie ook dat die rebellen langzaam maar zeker wel oprukken. Maar dat dat in de ogen van Frankrijk en Engeland de verkeerde willen zijn. En dus kunnen we maar beter zorgen dat de groepen die wij steunen, zeggen zij, de wapens krijgen in iets wat onvermijdelijk is, dat uiteindelijk de oppositie gaat winnen en met de mensen die wij steunen. En de Fransen vinden het onaanvaardbaar dat het regime van president Assad wel wapens krijgt van Iran en Rusland, maar dat de opstandelingen niet mogen worden geholpen. In twee jaar tijd zijn in Syrië meer dan 70.000 doden gevallen en zijn ruim 3 miljoen mensen gevlucht. Zometeen in het Radio 1-journaal het Rode Kruis over Syrië. Iran heeft nog zeker een jaar nodig om een kernwapen te ontwikkelen. Dat heeft de Amerikaanse president Obama gezegd voor de Israëlische tv. Right now, we think that it would take over a year or so for Iran to actually develop a nuclear weapon. But, but obviously, we don't want to cut it too close. Obama vindt dat er nog tijd is voor een diplomatieke oplossing. Hij voegde daaraan toe dat die tijd niet oneindig is... en hield nadrukkelijk de optie open voor militair ingrijpen in Iran. Een Iraans kernwapen zou niet alleen gevaarlijk zijn voor Israël... maar voor de hele wereld, zei Obama. En dat het weer nog toenemende bewolking en in het zuidwesten wat sneeuw overgaat in regen. In de loop van de dag kan ook elders wat winterse neerslag vallen. En het wordt 2 tot 5 graden. In het weekende wisselvallig. Zaterdag meest bewolkt. Zondag kan de zon even doorbreken. En vooral nachts is het veel minder koud. ANWW verkeersinformatie. Er staan files op de A7, Herenveen richting Groningen. Daar staat tussen hoogkerkenknoop, Julianapplein 4 kilometer. A9 richting Amselveen, daar staat 5 kilometer tussen Afrit, Haarlem, Zuid en Knopent, Bathoeverdorp. En op de A76 geleend richting Heerlen, daar staat tussen Schillen en Knopent en Essen 4 kilometer. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken. Met de nieuwe generatie FS4300DN printers van Kyocera... print u tot wel 160.000 offertes. Zonder onderbreking voor onderhoud. Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Kijk op KyoceraDocumentSolutions.nl wat Kyocera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. We zijn al heel ver. Zover zelfs dat je het haast niet meer ziet. Toch leven er nog bijna 2 miljoen mensen met reuma... die dagelijks pijn en vermoeidheid ervaren. Voor hen blijven we de strijd aangaan... en financieren we onderzoek naar betere behandelingen. Voor een beter leven met reuma, op weg naar een leven zonder. Wij lopen niet voorbij aan reuma. Lodewijk Riddelbos, directeur Reumafonds. De Ecosys-printers van Kyocera printen tot wel 160.000 offertes. Zonder onderbreking voor onderhoud of storing. Ga ze bekijken bij één groep in Amersfoort. Of ga naar kyocera Kyocera Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vlie NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over acht. Dit indringende geluid van bombardementen en ontreddering. Komt al twee jaar uit Syrië. Diplomatie faalt en het bloedvergieten gaat door. De noden van de door geweld getijzerde bevolking worden steeds groter. En daar ga ik het over hebben met... Hanneke van Stambeek van het uh, Rode Kruis. Goedemorgen, mevrouw van Stambeek. Goedemorgen. Hoeveel moeilijker is het geworden om te werken in Syrië na twee jaar strijd? Nou ja, dat, dat wordt steeds moeilijker. De, het, het conflict is, uh, te, dat, dat is niet twee jaar aan de gang. Dat wordt eigenlijk alleen maar steeds gewelddadiger. De, de vernietiging wordt steeds groter. Uh, dus de infrastructuur valt weg. Uh, het, is, het is heel moeilijk om te werken in Syrië. Want als ook de infrastructuur uiteindelijk. Uh, kapot geschoten wordt, kan ik me voorstellen... dat hij de hulp ook niet meer bij de mensen krijgt. Ja, dus het gaat zowel om, om, om, om ziekenhuizen, bijvoorbeeld medische voorzieningen... Die, gewoon, die, die kapot geschoten worden, maar ook wegen die steeds slechter begaan worden. Steeds meer checkpoints waar je door moet als je, als je hulp wil brengen. Eh, frontlinies die constant wijzigen. Dus het is, een, het is een heel gewelddadig en een heel complex conflict. Hoeveel mensen zijn afhankelijk van hulp op dit moment? Heeft u daar eens cijfers van? Ja, nou, precieze cijfers zijn moeilijk te krijgen uit, uit Syrië... maar wij zeggen op dit moment uh, dat ruim 4 miljoen mensen... en dat is een kwart van de Syrische bevolking echt in nood is, echt hulp nodig heeft. En uh, dat, ja, dat is enorm veel. En waar moet ik dan aan denken? Om wat voor hulp gaat dat? Het gaat om medische hulp, het gaat om water, voedsel, eigenlijk alle basisbehoeften. Mensen moeten vaak vluchten, op hele korte termijn kunnen weinig meenemen. En zijn dus eigenlijk afhankelijk van, van, eigenlijk van alles wat ze kunnen krijgen. Hmm. Want u zegt 4 miljoen mensen hebben hulp nodig. Er zijn ook mensen die nog in Syrië zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen gevlucht. Weet u hoeveel dat, dat er zijn inmiddels? Ja, we zeggen ongeveer een, een, een kleine miljoen mensen zijn naar buiten Syrië gevlucht. Uh -huh. Maar de meeste mensen uh, zijn eigenlijk in Syrië zelf uh, op drift. Ruim 2,5 miljoen mensen zijn eigenlijk van huis en haard verdreven. En, en, en ja, trekken weg vanuit de gebieden waar gevochten wordt en, en zoeken hun heil in, in, in ja, plekken waar het dan weer rustig is. Maar ook dat... Dus mensen zijn, ja, zijn op drift ook in Syrië zelf. En dat is dramatisch. Ja. En, en u zegt: de structuren zijn inmiddels kapotgeschoten, de ziekenhuizen ook, de infrastructuur, de wegen. Hoe, hoe krijgt u de hulp dan bij de mensen? Hoe bereikt u de mensen? ja nou, we, kunnen, we kunnen nog steeds gewoon wel ook met, met convooien rijden in Syrië. Dat proberen we zoveel mogelijk. Uh... Uh, ja, met, met, met zo groot mogelijke konvooien uh, te rijden. Die rijden dagelijks in wat kleinere vormen... en, en wekelijks uh, in, in grotere konvooien. Uh, dat kan nog wel. Is dat uh, niet gevaarlijk? Natuurlijk, het is ontzettend gevaarlijk om in Syrië te werken. Want uh, ja, wat ik zei, het geweld is groot, maar het, het geweld is ook onvoorspelbaar. Uh, dat is ook een reden waarom we in Syrië zelf zitten... en daar eigenlijk met alle strijdende partijen eigenlijk in constant overleg zijn... Uh, om, nou ja, om, om te vertellen wat we doen... en om onze hulp uh, zoveel mogelijk vanuit Syrië uh, het land in te krijgen. Uh, maar dat is gevaarlijk. Ja, afgelopen, jaar zijn, af, afgelopen twee jaar... Er zijn acht vrijwilligers van de Syrische halve maan omgekomen. Het zijn, zijn jonge mensen die eigenlijk hun leven wagen om uh, hun medeburgers te helpen. Maar dat, dat toont aan dat het, uh, dat het uitermate gevaarlijk is. Ik kan me ook voorstellen dat het voor hen, medewerkers van de Syrische halve maan... Uh, ontzettend en misschien wel extra gevaarlijk is om daar te werken of niet? Ja, het is. Hulpverlenen in Syrië is gevaarlijk. En mensen uit Syrië zelf, die dus uh, als vrijwilliger bij de Rode Halve Maan uh, aan het werk zijn, die zijn g goed getraind. Ze zijn allemaal goed getraind in eerste hulp. En ze zijn ook allemaal zich. ...heel erg bewust dat ze zich uh, onafhankelijk en neutraal moeten opstellen. Mm -hmm. um, we proberen door de contacten met de strijdende partijen... ...en eigenlijk constant te vertellen waar we heen gaan, wat we doen... ...zo transparant mogelijk te opereren en daarmee hun veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Maar ook dat, uh, ja, de ziekenwagens worden beschoten, uh, dus het is, ja, het, het is dramatisch, het is gevaarlijk... Maar er zijn ontzettend veel mensen in nood. Dus hulp verlenen uh, moet. En dat doen we zo goed mogelijk. Hanneke van Zandbeek. Uh, fijn dat u ons even wilde bijpraten over uh, twee jaar strijd in Syrië. En de hulp die u geeft. Dank u wel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Mark-Robbie Visser die is vanochtend in Katwijk. Hij stort zich uh, met heel zijn lichaam op flexwerkers, payrollers. Een schijnzelfstandigen, wat zijn dat eigenlijk? <gif> Mooi woord, schijnzelfstandigen. Ik denk dat dat de vandalen nog wel eens gaat halen. Mm -hmm. In ieder geval in de top 10, een schijnzelfstandige. Ja, misschien moet ik het even aan meneer Brandenburg vragen van de FNV. Wat is een schijnzelfstandige? Nou, schijnzelfstandige betekent in ieder geval... je hebt eigenlijk een varverklaring nodig. Een dat Varverklaring. het is een verklaring... maar in ieder geval belastingdien dat je meerdere opdrachtgevers hebt en dat betekent dat je ook maar, ja, bij verschillende bedrijven komt... maar in dit geval betekent dat je bij één opdrachtgever zit... en eigenlijk niet voldoet aan de VAR-voorwaarden. En dat heet een schijnzelfstandige. Eén van de constructies die jullie tegenkomen... in het, in het moderne werkgevers- en werknemerslandschap... vandaag, straks om tien uur, begint uh, het overleg... over de zogenaamde sociale agenda tussen vakbonden, NVV onder andere... en de werkgevers. En dan gaat het dus over dat soort constructies... die tegenwoordig in allerlei bedrijfstakken worden uh, toegepast... Ik heb me vanmorgen bezig gehouden met boekettenmaaksters. Sylvia en Fanny, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Jullie maakten, maakten, verleden tijd moet ik zeggen, boeketten voor de firma Syra voor. Klopt. En dat ging tot november. En wat gebeurde er toen? Uh, toen werden we in principe uh, s ochtends vroeg uh, op kantoor, of uh, in de kantine geroepen. En toen werd er medegedeeld van, uh, jullie gaan op non-actief, we hebben ontslag aangevraagd en je mag naar huis. Ja, jullie staan nu op non-actief, maar het werk gaat daar gewoon door. Ja, het werk gaat daar gewoon door. Dat is overgenomen door flexmedewerkers. Flexwerkers? Ja, flexwerkers. Kunnen jullie ook niet flexwerkers zijn? Wij waren al heel flexibel, want uh, wij werkten ook uh, net zolang... tot de bloemetjes klaar waren voor de klanten. Meneer de Brandenburg, deze twee dames waren in vaste dienst. De ene 20 jaar, de andere 14 jaar. En die zijn dus nu eh, op non-actief gesteld om eh, plaats te maken voor flexwerkers. sira hebben we geprobeerd te bereiken. Is niet bereikbaar voor commentaar, maar we hebben begrepen dat het bedrijf zegt zo 70% te bezuinigen. En zo komen die goedkope boeketjes dus in de supermarkt. Nou ja, het is het gewoon wel probleem in de hele sector natuurlijk. Het is een red race naar beneden waarbij eigenlijk alles nog goedkoper moet in de schappen moet liggen. Ja, en inderdaad denk ik van mezelf van ja, er moet gewoon een eerlijke prijs voor betaald worden. Dat ook deze mensen, zoals Fanny en Sylvia, gewoon aan het werk kunnen blijven. Ja. En dat is voor onze campagne gewoon goed werk. En betekent ook gelijk werk, gelijk loon. Maar ik zie dus, het kan dus gewoon goedkoper. En het kan in Nederland eh, juridisch. Nou, juridisch zijn er dus mogelijkheden. Dit soort partijen heet contracting. Dat betekent het uitbesteden van werk. Volgende... hier zo'n woord, contracting. Contracting, dat betekent een deel van jouw arbeidsproces wordt uitbesteed aan een andere partij. Nou, dat betekent dat die eigenlijk zijn eigen mensen meeneemt, eigen productielijn, en kunnen dus blijkbaar onder, niet onder de CEO betalen. Daar wordt onder andere vandaag dus in Den Haag over gesproken. Wat kan zo'n overleg over een sociale agenda daar nou aan toevoegen of aan doen? Nou, Het belangrijkste onderdeel in die sociale agenda, waar Ton Heers natuurlijk straks ook heert is van de FNV. Ton Heers is mijn voorstgrote baas, de ja. grote baas van mij. Maar daar gaat het eigenlijk om van de, de doorgeslagen flexibilisering. Daar moet een halt toegeroepen worden en dat betekent bepaalde wetgeving moet je aanpassen. Maar ook de inspectie vanuit de overheid, daar moet ook veel meer van uitkomen. Dus minder deregulering, want het gaat gewoon telkens maar fout. Weet u wat ik eens moet gaan doen? Ik denk dat ik maar eens naar Den Haag ga. Dat lijkt me een heel goed plan. Waar dat overleg straks begint. Hebben jullie nog een vraag voor mij? Voor de onderhandelaars? Nee, een, ge, een vraag niet. Maar wel een opdracht. Ge gelijk loon, gelijk werk. U wilt gewoon weer aan de slag? Ik wil gewoon heel graag werken. Peketten maken? Ja, inderdaad. De Hartelijk de dank. Ja, u heeft ze nu hier in huis staan. Hè? De paastakken staan al op tafel. Ja, ja, ja. Want het is ook een hobby van u. Ja, ik... Uh, ja. Met zoveel jaren werken, dan ben je het zo gewend. En, uh, ja. Ik wens u sterkte. Oké, okay, dank u wel. Bedankt. En de groeten uit Katwijk. Mark Robbenvisser gaat nu uh, naar Den Haag... waar dat uh, sociale overleg tussen werkgevers en werknemers gaat plaatsvinden. Dus u hoort daar later meer over. En hij is er nog, hoor. De driftige Diederik Samson. Blijft u luisteren, dan hoort u hem zo dadelijk. Eerst naar Spanje. Want Spanjaarden mogen voortaan niet meer uit huis worden gezet. als ze hun hypotheek niet kunnen afbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Het afgelopen jaar werden zo'n 400.000 mensen uit hun huis gezet in Spanje. Rond de kerst sprak onze correspondent Jessica van Spengen met een van hen. Bueno, yo soy Juan Carlos Castaño. Juan Carlos is 44 jaar. In 2009 raakte hij werkloos. Bueno, 28 de me de casa. Sinds 27 september is hij dakloos. Het afgelopen jaar raakten duizenden families op deze manier hun huis kwijt. Juan Carlos heeft nu tijdelijk een kamer in huis bij een gezin met kinderen. Maar daar kan hij alleen s'nachts terecht. Ga zitten, zegt hij. Kleine woonkamer waar we direct binnenstappen. Maar dit is niet het huis waar u nu woont, hè? Nee no, aquí a ja, comer. algo de comida y de vrienden die hier wonen, die werken s'avonds. En op deze manier kan hij dus gebruik maken van dit huis. En dan hoeft hij niet op straat te zijn. Hoeveel hypotheek staat er nog op uw naam? Tengo una deuda de 183.000 euro. 183.000 euro. En kunt u dat nog betalen ooit? Si consigo trabajo me van a embargar. Eigenlijk kan ik helemaal niks meer. Als ik morgen een auto koop, dan wordt die direct van me afgepakt door de bank. Eigenlijk ben ik gewoon failliet. Ja. Yeah. Een van de vele duizenden Spanjaarden die door de crisis hun huis is uh, kwijtgeraakt. Correspondent Jessica van Spenge. Jessica in het Hof is nu dus tot deze uitspraak gekomen. Uh, hoe is dat zo gekomen? Nou, dat werd uh, uh, aangespannen door een man uh, uit uh, Barcelona, Mohamed Aziz. Die werd uit zijn huis gezet, maar die liet het er niet bij zitten. Hij stapte naar het hof. En die, uh, het hof oordeelt nu dat de koper in de Spaanse wet te weinig beschermd is. Als een bank iemand wil uitzetten vanwege een achterstand uh, van betaling, dan gaat dat vrij snel. Ook al wil je dat nog aanvechten. De rechter kan het dan niet bevriezen bijvoorbeeld. Uh, die uh, kunnen niks doen. Die kunnen niet uh, zorgen dat het uitgesteld wordt. Ja dan is heel snel het kwaad al geschiet. En op deze manier krijgt een koper dus geen eerlijke kans... om zijn uitzetting aan te vechten. Hmm. En er werd al heel veel uh, tegen gedemonstreerd. Hè? Tegen die uitzettingen, vooral het afgelopen jaar. Daar heb je ook verslag van gedaan. Hoe wordt er gereageerd door Spanjaarden en door de politiek nu? Ja, de boosheid nam in het algemeen heel erg toe. Hè? Op straat werden er handtekeningen verzameld, meer dan 1 miljoen. Er waren bijvoorbeeld ook slotenmakers die zeiden de afgelopen tijd... wij doen niet meer mee, wij gaan de sloten niet veranderen... als iemand uit zijn huis wordt gezet. En ook de brandweer gaf aan niet meer mee te werken. Ja, ondertussen werd de politiek, um, ja, er werd wel over gepraat... maar er werden niet echt beslissingen genomen. Het lijkt erop dat er gewacht is op deze uitspraak nu van het Hof... Premier Gooi zei gisteravond wel gelijk. We gaan nu opnieuw naar de wet kijken. Die wet is ook al wat oud, al wat mm. jaren oud. Uh, we zullen deze uitspraak niet zomaar naast ons neerleggen. Dus ja, tja. Nou, dan ben ik benieuwd. Want er zijn nu al honderdduizenden gezinnen op straat gezet. Betekent dat dat die um, ja, wat eigenlijk terug kunnen naar hun huis? Ja, voor sommigen is het kwaad al geschiet. Uh, er is ook nog veel onduidelijk over in hoeverre deze uitspraak... met terugwerkende kracht iets kan doen. Um, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die alsnog hun huis... hun uh, uitzetting gaan aanvechten. Wat ook veel mensen zich afvragen is... dat hoorde je net uh, deze Juan Carlos zeggen. Wat gebeurt er met die restschuld? Als ja. je een paar ton op je naam hebt staan... Uh, dat is voor veel mensen ook een punt. Want dat blijft nu in Spanje gewoon staan. Ook al ben je je huis kwijt. Het nou, platform van mensen die... Uh, Mensen beschermd die uit hun huis worden gezet. Die gaan nu verder kijken wat ze kunnen doen met een team van advocaten. Dus uh, ja, dit wordt vervolgd zou je kunnen zeggen. Goed. Jessica van Spengen, hoort u daar uitgebreid over? Uiteraard als er meer nieuws is. En John Zahoka, hoe is het op de weg? Nou, files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Drie kilometer voor knooppunt Deil. Daar is de rechterreis ook dicht. En vrij veel vertraging op de A7 richting Groningen. Daar staat tussen Leek en knooppunt Julianaplein. Zes kilometers, een pechgeval. Op de A9 richting Amstelveen. Drie kilometer bij Batuverdorp. En op de A76 geleend richting Heerlen. Daar staat tussen Schinnen en knooppunt Ten Essen vijf kilometer. Elke werkdag zop het van 6 tot 10 uur met NOS Radio Angel Now. 2004, The Counting Crows met Accidentally In Love. Het is acht minuten voor half negen. Sinds de verkiezingen van vorig jaar was PvdA-leider Diederik Samson de rust zelf. Maar deze week was plotseling de oude, driftige Samson weer even te zien en te horen. Het gebeurde toen hij geconfronteerd werd met een demonstratie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Waar de PvdA in de formatie mee heeft ingestemd. Nou Luister maar even. Maar Heel deze mensen op. die mogen dan verder lekker op straat Nee, natuurlijk nee, niet. En ik ga, ik, ga door, niet. ik ga door om andere mensen daar. Om, je kan toch niet mijn kinderpardon pardon? Ik werk elke afkopen. Dag. Dus ik, zo... ik koop niks af. Nee, maar af. zo klinkt het. Je... Klinkt het zo? Ik... Klinkt 800 gezinnen zo? Ik... Afkopen? Ik vraag ik jou je over deze ja, Klinkt dat als ik... afkopen? Nee, nee. Luid, 800, 800 gezinnen. Ja, ja, ik heb hier staan huilen op het plein om die 800 gezinnen. En daar heb ik voor gevochten. Elke dag opnieuw. En voor deze jongen vecht ik ook. Heb nou een beetje geduld. We werken eraan. Geduld, Zo. Driftige, geïrriteerde, maar ook geëmotioneerde partijleider Diederik Samsom. Fragment is terug te zien trouwens op onze website nos.nl. Verslaggever Wilko Boom in Den Haag, jij zag dat allemaal. Um, wat zegt dit over um, hoe het gaat nu met de PvdA en over Diederik Samsom? Nou, het zegt toch dat de regeren een beetje van augaard, Lara. De Partij van de Arbeid die was altijd tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Maar daar hebben ze zich in de formatie bij neergelegd. In ruil voor het kinderpardon. Nou, en in een demonstratie tegen die strafbaarstelling deze week. bleek dat Samsom toch behoorlijk dwars te zetten, zitten. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat hij minutenlang heel rustig heeft gediscussieerd met die demonstranten, demonstranten. Maar toen ze een koehandel verweten tussen het kinderpardon en die strafbaarstelling. Ja, toen werd hij. Echt boos. Ja, en dan zie je toch dat het inleveren van een aantal standpunten in de formatie ook bij de Partij van Arbeid echt pijn doet. Mm, en toevallig? Uh, nou ja, misschien niet toevallig heeft de PvdA zaterdag in Utrecht en de politieke ledenraad, daar mogen de leden zich ook uitspreken over de extra bezuiniging van ruim 4 miljard, die het kabinet wil doorvoeren. Roepen die ook zoveel emotie op? Uh, nou, de leden, dat merk je wel, hebben andere prioriteiten dan de partijtop en het kabinet. Het kabinet doet er alles aan om in 2014 met een begrotingstekort onder die roemruchten 3% te zitten. Nou, voor de leden heeft dat veel minder prioriteit. Met name de ingreep in de WW en de ingreep in het ontslagrecht. Dat ligt bij de leden veel, meer op, veel zwaarder op de maag. We hebben een rondgang door de partij gemaakt en, en over die punten hoor je de meeste klachten. Luister maar eens naar Frans Post, uh, voorzitter van de afdeling Tilburg. Ons slagrecht ligt heel erg gevoelig bij de PvdA. De korting die ze nou voorstellen over de termijnen en de periode... dat gaat voor heel veel mensen veel te zwaar. Met name omdat er geen werk is. 3% leeft niet echt bij onze leden. Of naar 3% of 4%. We hebben ooit Nederland overleefd met 8%. En deze 3% komen we ook wel overeen. We gaan er echt wel vanuit dat Samson dit gaat recht trekken. Want dit kan op deze manier niet doorgaan. Hij moet ervoor zorgen dat de PvdA aandacht krijgt voor de mensen. En dat het niet alleen gaat om het geld... Ja, Frans Post uit Tilburg en ook de, de jonge socialisten in de Partij van de Arbeid zijn erg kritisch. Zij vrezen dat de PvdA wordt meegezogen in rechtsbeleid waar de leden niet op zitten te wachten, zegt voorzitter Toon Genen. Het ja, valt toch weer, weer zwaar op onze maag dat we nog een keer gaan bezuinigen. Terwijl er nog niet echt uitzicht is uh, op een ja, beter of sterker Nederland. Wat dan steeds uh, een beetje beloofd uh, is. Maar wij vinden het heel erg belangrijk dat dat sociaal akkoord er komt. Want dan heb je in ieder geval de vakbeweging mee. Uh, dus dat is al stap 1 zeg maar. Uh, maar waar we dan heel erg bang voor zijn is als dat nou mislukt. Dat dan de PvdA eigenlijk alleen maar is aangewezen op D66, CDA, ChristenUnie. Ik ben een beetje bang voor uh, grijs met een rood randje. Mm. Nou, dat voelt wat onrustig bij de PvdA met al die kritiek. Uh, gaat dat, denk je, net zover als bij de VVD vorig jaar... toen we het hadden over die inkomensafhankelijke zorgpremie? Nou, daar ziet het niet naar uit. Bij de VVD werd geroepen om het vertrek van de partijleiding. De partijleider werd bedreigd met afsplitsing en wat al niet meer. Op de website van de VVD stonden duizenden protestmails. Nou, dat is bij de Partij van de Arbeid lang niet het geval. Maar 16 miljard bezuinigen, afspraak regeerakkoord, vinden veel PVDA's geen feest. En dan nog eens dik vier erbij, natuurlijk al helemaal niet. En het gaat ook in de peilingen niet goed met de PVDA. Dus de zorgen die nemen wel toe bij de achterban, bij veel ongeruste leden. Ja. Nou, je merkt dan ook dat Samson wat geïrriteerd raakt. Wat denk jij, hoe zal hij daar staan uh, bij die ledenraad in Utrecht? Gaat hij met een gerust hart daarheen überhaupt? Kijk, niemand in de achterban roept om zijn vertrek... of roept om nieuwe verkiezingen. Nogmaals, niet zulke toestanden als bij de VVD. Maar uh, de euforie van de verkiezingsoverwinning van vorig jaar... die heeft wel plaatsgemaakt voor onzekerheid over de toekomst. En ik denk niet dat Diederik Samson die zaterdag kan wegnemen. Goed. Wilco Boom gaat het volgen voor ons bij de P van A. Wilco, dankjewel. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu kunt u zo wakker worden. Nespresso ontwikkelde Linizio, Een nieuwe Crancru Lungo met fijne, lichtgezoete graannoten... en met een intensiteit die ideaal is voor het perfecte ontbijt. Linizio maak van uw ochtend een Nespresso-ochtend. Alsjeblieft, schat. Oh, leuk! Een abonnement op de Dierentuin! Ja, gekocht van de Energierekening. De Energierekening? Uh -huh. Maak van je Energierekening een bespaarrekening. Kijk wat anderen besparen op energie en wat het jou kan opleveren op current.nl. Met een Q: current. Besparen op energie kan makkelijk. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa.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 Het is bijna half negen. Jan van der Putten... Hallo, bij het, versoepelen van het, ja, goedemorgen, goedemorgen. bij het versoepelen van het ontslagrecht moet het kabinet ouderen ontzien. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank tegen het Financiële Dagblad. Jongeren mogen van Knot best rechten inleveren. En zometeen een gesprek over wat Knot nou wil. Minister Opstelten wil dat ook voetbalhooligans die voor het eerst worden betrapt, hard worden aangepakt. Nu kunnen burgemeesters en maar één of twee wedstrijden uit de omgeving van een stadion weer. En het is niet mogelijk hen een meldplicht op te leggen. Maar dat gaat veranderen als het aan Opstelten ligt. Het Turkse jongetje Yunus en zijn Haagse lesbische pleegouders zijn ondergedoken. Aanleiding is de ophef in Turkije over islamitische pleegkinderen... die in westerse landen bij homostellen worden ondergebracht. Yunus' biologische moeder deed in de media in Turkije... een emotionele oproep in een poging hem terug te krijgen. Minister Asscher is boos op een aantal Marokkaanse organisaties. Ze dreigen hun achterban op te roepen niet meer op de PvdA te stemmen... als die partij instemt met een plan om de export van uitkeringen naar Marokko stop te zetten. En Asscher noemt dat een dreigement waar veel Marokkanen voor zich, zich voor zullen generen. In het Caribisch gebied is een cruise met het schip Carnival Dream afgebroken na technische problemen. Het schip voer bij Sint Maarten toen de stroomvoorziening en de waterleiding haperden. De ruim 3600 passagiers worden naar Florida teruggevlogen. Iran heeft nog zeker een jaar nodig om een kernwapen te ontwikkelen. Dat heeft de Amerikaanse president Obama gezegd voor de Israëlische TV. En hij voegde eraan toe dat de VS niet gaat zitten wachten tot dat gebeurt. Een Iraans kernwapen zou niet alleen gevaarlijk zijn voor Israël... maar voor de hele wereld, zei Obama. En in de Brabant Hallen in Den Bosch zijn vannacht sieraden geroofd uit de stand van een juwelier. Drie of vier mannen met bivakmutsen bedreigden een beveiliger met een vuurwapen. of iets wat erop leek. En ze namen onder meer kostbare horloges mee. Er is niemand gewond geraakt. De daders zijn na de overval gevlucht. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weerplaza.nl in het oosten van het land begint de dag met zonnige periode en het is daar ook nog koud plaatselijk, vriest het matig. In het zuidwesten al bewolking en in de loop van de ochtend misschien wat lichte sneeuw, later overgaand in regen. En die neerslag breidt zich vooral ook uit richting het midden en zuiden van het land, wordt wel wat minder actief in de loop van de dag. En de temperaturen lopen uiteindelijk op, het wordt 2 graden in het oosten en plus 4 of plus 5 in het westen. Verder gaat de wind aantrekken uit een zuidelijke richting ditmaal, wordt matig en bij zee zelfs vrij krachtig windkracht 5. Het is een voorbode van zachter weer, wat er aankomt. Want in het weekeinde vriest het s'nachts niet meer. Overdag wordt het 6, misschien wel 7 graden. Er is weinig ruimte voor de zon. En er valt van tijd tot tijd regen. Zaterdag kan het in het oosten ook nog eventjes natte sneeuw vallen. Zondag is er misschien weer wat zon. Maar verder blijft de lente voorlopig ver weg. De andere verkeersinformatie: Johnson Hoka. Kilometer of 30 zij, zal het ja. zijn rond half negen. Valt N mee hè? Ja, het valt erg mee hoor. 20 kilometer. Nou, de meeste vertraging op de A7 richting Groningen. Er staat tussen Lek en Knulp Julianaplein zes 6 kilometer. En op de A76 alleen richting Heerlen. er staat tussen Geleen en Nut 5 kilometer. Uw bedrijf zoekt nieuwe klanten. En al best wel lang eigenlijk. Dan moet u echt naar MBA in één dag komen van Ben Tichelaar. Daar blijkt dat bijvoorbeeld Philip Kotler hele slimme ideeën voor u heeft. Dan scoort u wel meteen. Schrijf u nu in op mba in dagnl Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd. Maar u weet nu al dat het morgen nog sneller moet. Met de nieuwe generatie FS4300D en ecosys printers van Kyocera... print u tot wel 500.000 pakbonnen. Zonder onderbreking voor onderhoud. Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Kijk op Solutions.nl. wat Kyocera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Seminar. MBA in één dag. 15 mei. MBA in één dag.nl De Eco printers van Kyocera printen tot wel 500.000 pakbonnen. Zonder onderbreking voor onderhoud of storing. Ga ze bekijken bij Klom P. en Rub in Arnhem. Of ga naar KyoceraDocumentSolutions.nl Kyocera. Document met collega's naar MBA in één dag? Kijk voor groepsarrangementen op dag.nl. Wat kunt u leren van de beste leiders van Nederland? Kom op 25 april naar het MT500 event van Management Team. En ontmoet de winnaars van het beste bedrijf en de beste bestuurder van het jaar. Ga snel naar mt500.nl Mijn naam is Wil Peters en ik sta hier op een plein in niets anders dan met Zwembroek deze commercial in te spreken. Want ik ben al klaar voor de zomer. Met hulp van het afvallen en afblijvenpakket van Achmea Health Centers ben ik namelijk al 7 kilo afgevallen in 5 weken. Ben jij al klaar voor de zomer? Kijk voor mijn verhaal op 10kiloquijt.nl en verlies ook tot 10 kilo voor de zomer begint. MT500 Event, 25 april, mt500.nl Begin de zomer goed. Kom op 26 maart naar de afvallen en afblijven informatiebijeenkomst bij een Achmea Health Center bij jou in de buurt. Kijk voor meer info op 10kiloquijt.nl Goedemorgen, het is uh, vier minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Straks gaan we het hebben over uh, Rafael Nadal... die wel heel makkelijk afrekende met rival Roger Federer vannacht in Indian Wells. gaan we het over hebben met... Uh tenniscommentator Mark Brasser, maar eerst naar de discussie... over flexwerk en ontslagrecht. Want ook Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... mengt zich daar nu in. Bijvoorbeeld tot ontslagrecht. Daarover zegt hij in een interview met het Financiële Dagblad... dat uh, ouderen ontzien zouden moeten worden... bij de hervorming van dat ontslagrecht. Verslaggever Bert van Sloten is inmiddels aangekomen bij de SER in Den Haag... waar de bonden en werkgevers vandaag met elkaar om de tafel gaan. Bert, wat zegt Knot nou precies? Hij zegt eigenlijk maak een knip in dat uh, ontslagrecht. Dus uh, bescherm de jongere werknemers iets minder dan de ouderen. En dat doet hij vanuit een gedachte dat op dit moment de werkloosheid enorm oploopt. En dat de kans met name voor oudere werknemers gigantisch klein is om als ze eenmaal op straat staan, dus zonder baan, weer aan de bak te komen. En het ligt als een steen op de maag. We hoorden het net ook al bij de Partij van de Arbeid in de bijdrage van Wilco Boom. Bij, uh, laten we zeggen, uh, de, de linkse uh, politieke partijen, maar ook bij de vakbeweging. Die zeggen van ja, uh, de mensen komen niet meer aan de bak. En als je ze nou ook nog hun ontslagbescherming afneemt, ja, dan blijft er niks meer over. Dus uh, heeft uh, Knot in dit geval iets verzonnen. En dat is wel opmerkelijk, want het is eigenlijk een uitbestaande... de president van de Nederlandse bank... Uh, dat hij eigenlijk probeert op deze manier die discussie vlot te trekken. Ja, is interessant. Want hij heeft het ook over vast moet minder vast worden... en flexibel minder flexibel. Um, hij zegt waar de flexibiliteit zo groot is in het flexibele deel... kunnen we ons afvragen of we daar nog wel voldoen... aan de minimale standaarden van sociale bescherming. Dat is nogal wat, hè? want dat is precies het argument van de FNV... En dat is ook het fijne wat je de hele ochtend hoort bij uh, Mark Robin Visser. Uh, dat het misschien een beetje doorgeslagen is. Overigens, dat vinden de werkgevers ook wel. Die vinden ook wel dat je daar best afspraken over mag maken. Maar die zeggen, die flexibilisering van de arbeidsmarkt op zich, dat is niet verkeerd. Je moet het wel wat, uh, wat flexibeler maken. En daar verstaan ze ook onder. dat je, nou, Noem maar zoiets als een leven lang leren. Dat je dus werknemers blijft scholen. En dan kom ik weer even terug bij die oudere werknemers. Die zijn fantastisch uh, op de waar ze nu op zitten heel vaak, heel veel uh, ervaringen dergelijke. Maar als die eenmaal op straat komen te staan, ja, dan kunnen ze niet met allerlei nieuwe systemen, nieuwe technieken vaak uh, overweg. Dus daarom, zegt Knot ook, je moet het nu even die knip maken en je moet het natuurlijk op termijn weer bij elkaar brengen. Dus geen uh, discriminatie tussen jong en oud uh, voortdurend uh, blijven handhaven. Oké, okay, nou Bert, uh, jij gaat naar de CER nu naar binnen, want uh, of in ieder geval de mensen opvangen daar, hè? Nou, later. We gaan eerst dat vooroverleg plegen en daarna ja. gaan ze met de werkgevers om tien uur om tafel Oké, okay, nou dan horen we later nog van jou. Blijf daar. Um, ja, in Den Haag gaan uh, de werkgevers- en werknemersorganisaties... zo dadelijk uh, praten over juist deze uh, heikele thema's. Um, arbeidsmarkt, bonden willen vooral meer bescherming voor flexwerkers. Jurien Koops is directeur Sociale Zaken bij de ABU, een koepel van uitzendorganisaties. Meneer Koops, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het FD gelezen? Sorry? Heeft u het FD gelezen vanochtend financiële dagblad? Oké. Daarin uh, zegt de baas van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, u heeft het net kunnen horen dat ja, flexibel soms wel iets te flexibel is in Nederland um, en dat de minimale standaarden van sociale bescherming onvoldoende zijn. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, wij, uh, wij roepen ook al langere tijd uh, uh, dat wij uh, de flexibele arbeidsmarkt uh, wat moeten organiseren. En dat betekent dat we ruimte moeten bieden aan goed georganiseerde flex, waar regelgeving voor is, gebaseerd op CAO's, met een goede rechtsbescherming. Mm -hmm. Wij vinden tegelijkertijd ook dat er in de afgelopen jaren veel nepflex is georganiseerd. Ik kan het eigenlijk niet anders noemen. Wat is dat? Malafiditeit, ja. nulurencontracten, waar de rechtsbescherming echt onder de maat is. Ik denk dat het goed is dat partijen daar vandaag en de komende weken met elkaar over praten. Dat heeft de economie ook nodig. Ik hoop ook dat partijen wat van de retoriek thuis laten zodra ze daar aan tafel zitten. Wat hoort dat, u aan de retoriek allemaal? Nou ja, de doorgeslagen flexibiliteit. Hè? Wat ik net ook al aangaf, als we naar de cijfers kijken, dan werkte in de jaren 90 ongeveer 18-19% op flexibele basis. Nu ligt dat rond de 3-24%. Dat is niet doorgeslagen. Er is wel veel verkeerde flexibiliteit ontstaan. Uh -huh. ...vanuit het buitenland, via internationale schijnconstructies en dergelijke. Daar moeten de partijen afspraken over maken. Maar kwestie... alleen, alleen vanuit het buitenland? Hoe nee, noemen de Nederlandse niet. werknemers dat ook? Schijnconstructies als gedwongen ZZP-schap, nulurencontracten waar de rechtsbescherming onder de maat is... ...waar partijen twintig jaar geleden al afspraken over maakten... ...dat dat soort vormen zeg maar, ontmoedigd zouden moeten worden en uiteindelijk zouden moeten verdwijnen. Dat is niet gebeurd. Het is ook niet een kwestie van heel veel nieuwe regels maken. Het is wel een kwestie van de bestaande regels goed handhaven. En dat betekent dat goed georganiseerde flexibiliteit zoals uitzenden ook de ruimte kan krijgen. We hebben niet voor niks uh, vorig jaar met de vakbeweging de afspraken gemaakt om de beloning voor uitzendkrachten gelijk te gaan trekken. Mm -hmm. Dus wij zetten daadwerkelijk een stap uh, uh, naar gelijkheid tussen vast en flex. Dat is ook een goede zaak, maar dat betekent wel dat dat soort vormen van, uh, van flexibiliteit ook de ruimte moeten krijgen. En die worden nu wel eens weggeconcurreerd door oneerlijke flex. En ik hoop dat partijen daar afspraken over maken. En ja, ik hoop... dat begrijp ik. Die oneerlijke flex, de nepflex waar u het over heeft... Um, zijn dat bedrijven of werknemers die dat soort constructies opzetten? Zijn er ook werknemers die zeggen, um, nou, ik vind het wel prima zo. Nou ja, kijk, wat daar natuurlijk in essentie gebeurt... is dat het uiteindelijk gaat om de prijs van het product... en dat daar een, een hele eenduidige concurrentie plaatsvindt op, op arbeidsvoorwaarden ook... Dat vinden wij geen goede zaak. Dat wordt soms geïnitieerd door werknemers zelf die de kans zien. Dat wordt soms geïnitieerd door het feit dat er veel arbeidsmigranten in Nederland aan het werk zijn uh, die graag willen werken. En in handen vallen van verkeerde bureaus of van, uh, van verkeerde opdrachtgevers dat bij elkaar maakt dat het uh, niet goed is. Daar zijn wij het met de vakbeweging over eens. Uh, daar strijden wij voor uh, samen met de vakbeweging bijvoorbeeld bij ons in de branche. Maar doorgeslagen flexibiliteit, ik zou waarschuwen voor, uh, voor al te veel retoriek... de flexibele arbeidsmarkt heeft ons ook heel veel goeds gebracht. Daarom staan we er qua werkgelegenheid nog voor zoals we er nu voor staan. Uh, en ik denk dat dat ook de belangrijkste opdracht is aan sociale partners nu. Ze komen van ver. Hè. De voorbereiding is nog nooit zo lang geweest, nog nooit zo ingewikkeld. Uh, het kan ons ook ver brengen als we tot afspraken komen en ik hoop dat er uiteindelijk in de komende weken ook een coherente visie uitkomt... en dat het niet alleen gaat over het bij elkaar sprokkelen van geld... Nee. maar dat vooral de arbeidsmarkt en de economie er beter van worden... want het gaat uiteindelijk om het vertrouwen. Hè. Iedereen ja, kijkt precies. vertrouwenwekkend naar, naar die, deze gesprekken. En uh, dat kan ook de basis bieden voor uh, herstel van de economie. Ja, want wat ziet u als koepel van uitzendorganisaties... inmiddels op de arbeidsmarkt? Uh, wij zagen in de afgelopen cijfers van bijvoorbeeld het CPB... dat de werkloosheid blijft oplopen. Uh, wat, wat, wat ziet u terug... Nee, de arbeidsmarkt staat er, staat er op, zich, zeg maar, uh, op zich goed voor. Hè? We hebben met de flexibiliteit die we bieden. Alleen we zitten kon in een hele slechte periode. En uh, dat zien mijn leden ook. Hè? Dat zien we ook aan de uitzendomzet die is de afgelopen periode ook uh, teruggelopen. Uh, wij zien nog geen spoor van herstel. Als ik dat zou zien, dan, uh, dan zouden mijn leden dat als eerste voelen. En wij lopen daarin voorop. Uh, en ik denk ook dat uh, de economie uiteindelijk gebaat is bij dat vertrouwen. Hè? Dat er duidelijkheid komt over waar we met de arbeidsmarkt heen gaan dat de hervormingen er komen desnoods op termijn die echt noodzakelijk zijn. Dat weet ook iedereen, dat voelt ook iedereen. Uh, en daar is het voor een deel ook wachten op. Goed. Dank u wel. Jurien Koops, directeur sociale zaken bij de Abu de Koepel van uitzendorganisaties. Want dadelijk een syrische vluchteling, Abraham Miro, die hoopte dat de oorlog snel voorbij was. En nu is hij teleurgesteld. In de ochtend en avondspits het NOS Radio en Journal. Elf minuten over half negen is het. Tennisder Rafael Nadal heeft vannacht op het toernooi van Indian Wells... behoorlijk snel afgerekend met zijn eeuwige rivaal Roger Federer. In de kwartfinale van het Amerikaanse Masters toernooi... versloeg Nadal de Zwitser in anderhalf uur, deed hij, met 6-4, 6-2. Na afloop reageerde Nadal opgetogen. In een hardcourt toernooi, dan binnen in semifinals is just uh, you know, amazing. Very, very happy for everything. You know, great new and the atmosphere out court here when when you are playing against against Roger. Always this you know classic match is is a special. Ja, het is een belangrijke overwinning voor mij, zei Nadal. Zeker hier op hardcourt en tegen Roger is het altijd een speciale en klassieke wedstrijd. Tennisverslaggever Mark Brasser heeft de partij gezien vannacht. Um, nou maar, het lijkt het toch op dat Nadal helemaal terug is... na zijn langdurige blessure, of was Federer gewoon wat minder? ja, Federer, Federer was, was zeker minder. Ik denk dat we aan deze wedstrijd in zoverre waarde moeten hechten... dat Nadal in ieder geval deze wedstrijd goed is doorgekomen. Dat hij goed heeft gespeeld. Maar ja, hij had weinig tegenstand. Federer, dat wisten we van tevoren, heeft problemen met, uh, met zijn rug. Dus ja, echt een topwedstrijd. Een klassieker, zoals uh, Nadal zelf uh, zei, ja, die werd op voorhand uh, niet verwacht. Werd het ook eigenlijk niet. Ja, de reden waarom je toch gaat kijken is dat het Federer tegen Nadal is. En het, je, bij elke wedstrijd die de twee tegen elkaar spelen... ...zeker in deze fase van de carrière... ...waarin beide spelers zitten... ...dat je toch het idee hebt van... Ja, ...het zou ook zomaar eens de laatste keer kunnen zijn... ...dat ze tegen elkaar spelen. Dat klinkt misschien heel raar. Mm. Ja, Nadal natuurlijk een lange blessure gehad. Het zou bij Nadal op elk moment afgelopen kunnen zijn... ...als die knieën weer opspelen. Ja. Federer uh, last van zijn rug... Uh, ...31 jaar en uh, neemt nu al zeven weken vrij... ...richting het gravelseizoen... ...omdat hij wat rust en wil inbouwen... ...en fit weer wil beginnen. Dus ja, elke wedstrijd, elke klassieker... ...die er gespeeld wordt tussen de twee... ...ja, die, die moet je zien. Maar het niveau... Van, van deze wedstrijd. Dit is niet een wedstrijd... die wij ons heel erg lang gaan uh, herinneren. Maar uh, we spraken eerder... Uh, ik sprak eerder Tom van het hek. Die durft het nog niet aan... om Federer af te schrijven. <lacht> hoe, hoe, is, hoe is dat voor jou? Nee, je moet, je moet hem ook zeker niet afschrijven. Hij, hij, hij kan natuurlijk mee en hij is pas 31. En hij heeft natuurlijk... Uh, uh, uh, uh, we hebben hem al een paar keer... nou, niet afgeschreven, maar wel af en toe is getwijfeld. Je, je moet hem ook niet afschrijven. Hij kan mee, hij kan finales halen, hij kan halve finales halen. Dat is het probleem niet. Alleen hij is natuurlijk in de afgelopen jaren wel door jongens als Djokovic, door Murray en door Nadal is hij achterhaald. Mm. En hij heeft dit, dit jaar nog geen toernooi gewonnen. Bijvoorbeeld we zitten, we zitten eind maart. Nou, hij bouwt nu weer een rustperiode in richting het gravelseizoen, wat toch al niet zijn sterkste seizoen is. Het wordt allemaal ietsje, ja, ietsje minder. En ik vraag me af of die pauzes die hij inlast, ja, het zal ongetwijfeld voor hem zelf goed zijn. En hij wil wat meer tijd aan zijn familie gaan besteden. Alleen het breekt natuurlijk wel zijn ritme. En dat zie je ook in Rotterdam, dat hij bijvoorbeeld na de Australian Open heeft hij dan twee weken niet gespeeld, dan komt hij in Rotterdam en dan, ja, de ABN AMRO-toernooi en dan loopt hij tegen een jongen aan die gewoon heel goed kan tennis. En, dan, en ja, die wedstrijden wint hij niet. En dat, dat is natuurlijk wat er nu wel een beetje mee gaat spelen en wat er wel ook bij de tegenstanders van Federer zit. Hij, hij wordt wat kwetsbaarder en daardoor krijgen tegenstanders de kans dat ze hem kunnen pakken. Maar goed, afschrijven, nee, dat, nee. dat, dat, dat mogen we nog niet doen, nee. Oké, okay, dat doen we dan ook niet. Nadal, uh, je zei het, heeft wel kan last krijgen van zijn knieën meer. Uh, is net pas weer begonnen. Hij moet het dan in de halve Finale opnemen tegen de Tsjech, Thomas Berdic. Wat, wat denk ja, jij? Kan ja, hij die winnen, wedstrijd? inderdaad. Federer was dan een, een, een mindere test. Berdi wordt wel een test. Kijk, Nadal heeft ook zijn spel veranderd in de, in, de, in de afgelopen tijd. Maakt veel minder meters op de baan. Normaal liep hij altijd helemaal om zijn bekend heen... om die stelling te brengen. Nou, dat doet hij niet. Hij heeft zijn spel aangepast. Hij is nog zoekende. Ook Nadal heeft van tevoren ook gezegd... nou, jullie mogen mij pas afrekenen op Roland Garros. Dat is mijn eerste doel. Het Grand Slam toernooi van Roland Garros. De, de tijd daar naartoe. Ja, dat is gewoon weer, weer, weer, weer uren maken. Weer trainen, dingen aanpassen in mijn spel... zodat ik die knieën kan ontzien... Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat hij van Thomas Berdy gaat verliezen. Dat is ook helemaal geen schande. Hij heeft een paar gravel toernooien gespeeld. Dit is zijn eerste hardcore-toernooi. Voor hem, natuurlijk, ook weer ja, wennen hoe zijn, zijn nieuwe spel zeg maar uitpakt op zijn hardcore-baan. Dus ja, het, het, ik, ik denk dat hij. Ja, hij heeft wel een enorme boost gekregen, nu natuurlijk door deze overwinning. Maar goed, het gaat lastig worden tegen Thomas Berdy die, die in vorm is. We horen het van je, Mark. Dank je wel. Verkeersinformatie, John Hokker met een hele rustige ochtend. Ja, inderdaad. Slechts twee files op dit moment, Lara. Op de A7 richting Groningen Er staat drie kilometer voor knooppunt Julianneplein. En op de A9 richting Amstelveen er staat ook drie kilometer bij knooppunt Batuverdorp. lang geleden. Wishing Well van Terence Trent Darby. Tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Twee jaar geleden was het. Toen barstte letterlijk de bom in Syrië. Overal in het land kwamen mensen in opstand tegen het regime van president Assad. De bloedige manier waarop het leger de opstand vervolgens probeerde neer te slaan... De aanhoudende manier waarop ze dat deden is indrukwekkend dramatisch. De Syrische politiek, politiek vluchteling Abraham Miro, toonde zich destijds in een interview hoopvol dat er meer vrijheid zou komen. Op dit moment uh, zijn er demonstraties vrijwel in alle Syrische steden. Uh, wij horen berichten uit Aleppo, de tweede stad in Syrië, in Homs. In Derha, de stad in het zuiden van Syrië, zijn er uh, tientallen duizenden mensen op de been. De, de, de muur van de angst is de, doorbroken. Uh, iedereen uh, denkt het is nu of uh, nooit. Meneer Miro, goedemorgen. Goedemorgen. De muur van angst is doorbroken, dat zei u destijds. Overal in Syrië zijn er verzetshaarden tegen het regime. Maar Assad zit er nog altijd. Wat is uw gevoel daarover? Ja, het, is, het is natuurlijk frustrerend. Uh, de Syriërs, uh, denk ik, uh, iedereen weet en is van overtuigd dat de Syriërs hebben veel meer gedaan dan van, wat van hun eigenlijk verwacht werd. Uh, met name acht maanden, duizenden Syriërs, studenten, hoogopgeleide mensen, uh, mensen uit het platteland, mensen uit de steden die vreedzaam gingen demonstreren. Wat was het antwoord van dit regime? is eigenlijk honderden uh, doden en, en, en schieten op, op, op, op, op vreedzame demonstranten. Dus de Syriërs hebben het volgehouden en tot nu toe. Ik denk um, dat wij uh, met name eigenlijk naar de buitenwereld moeten kijken. Hoe hebben zij dit volk eigenlijk in de steeg gelaten? Kijk, het is nog niet voorbij. Naar welk de, buitenland wijst u dan, meneer Nero? En dan kijk, je hebt twee, de, de, de, de, de, de aantal landen uh, die echt uh, uh, vechten tegen het Syrische volk, met name Iran uh, uh, en ook bepaalde politieke stromingen, Hezbollah, maar ook Rusland die keer op keer wapens levert aan dit regime, maar hey. ook tegelijkertijd. De laxheid van de internationale gemeenschap. Met name uh, EU en, en, en, en de Verenigde Staten en, en, en nog meer landen die, die eigenlijk azelen. En, en ik zie eigenlijk een Kosovo, maar dan op grotere schaal, uh, waar nog niet ingegrepen is. Mm -hmm. Bent u dan uh, blij met het voorzichtige begin van uh, Groot-Brittannië en Frankrijk om uh, mogelijk wapens te gaan leveren direct aan de strijders tegen het regime van Assad? Is dat wat u zou willen? Kijk, wij, uh, wij roepen het al, al echt al een jaar. Wij zeggen als er, uh, de balans, de militaire balans, niet naar de kant van de, van, van de oppositie gaat. dan gaat het regime keer op keer die vliegtuigen sturen naar de bevrijde noordelijke steden. met die uh, goedkope vaten van TNT. En die worden dan vervolgens. Uh, ja gedropt op, op, op, op, op steden waarbij iedere keer 60, 50 huizen uh, worden verwoest. Mm -hmm. het, is, het is zo enorm, de impact daarvan. Dus wat wij zeggen, ga niet honderden duizenden soldaten uh, naar Syrië sturen... maar geef die Syriërs wapen om in ieder geval hun steden te kunnen beschermen tegen de vliegtuigen van Assad. Deze man stuurt vliegtuigen, helikopters, maar ook scotraketten tot nu toe. Ik sprak mensen die zeiden, we zitten in Aleppo, maar we zijn gewoon bang. Want scotraket, die herkent, die, die komt gewoon op een bepaalde wijk en dan worden 50 huizen verwoest. Ja. Dat gebeurt allemaal voor onze ogen. Die beelden komen eraan, die beelden zijn niet in Hollywood-laboratoria gemaakt... of zijn niet op een andere planeet. Dit komt uit een land die een paar duizend kilometer hiervandaan is. Ja. is. En aan de andere kant zeggen tegenstanders van het leveren van wapens... Uh, aan de ene kant dat uh, die wapens in handen kunnen vallen van uh, jihadisten, extremisten... van uh, verkeerde mensen... en uh, dat het bloedvergieten hierdoor alleen maar zal toenemen. Dit, uh, dit is het klassieke verhaal van een chirurg... die eigenlijk uh, niet durft en, en zijn geliefde... Uh, Um, het opereren. Dat ja. hebben wij al anderhalf jaar eigenlijk geroepen. Deze jihadisten de waren er niet. En nog steeds zijn er een kleine percentage. Maar wij weten allemaal ook in Kosovo overal. Waarbij uh, een dictator tekeer gaat tegen een eigen bevolking. Is die plek dan heel aantrekkelijk voor jihadisten. Die daar naartoe gaan vechten. Maar er zijn... Uh, een groot aantal uh, uh, stromingen binnen het Syrische Vrije Leger. Dat zijn soldaten, professionele soldaten. Uh -huh. Dus het kan gecontroleerd, die wapens kunnen gegeven worden. U bent niet en... bang dat de wapens in handen zullen vallen van de jihadisten... die op dit moment in Syrië aan het meevechten zijn? Ik denk, ik denk, als dat op een fatsoenlijk, op een goede manier gebeurt, dat er, in ieder geval, uh, bepaalde stromingen zijn, de FSE, de, de, het Syrische Vrije Leger, die dat op een goede manier kunnen controleren. En waarbij misschien wel de landen die de wapens geven ook, ook echt direct. Uh, toezicht daarop houden. Ik nee. denk dat dat wel kan. Okay. Kijk, dit is echt, er is geen andere manier. Uh, de mensen, ze hebben de steden bevrijd, willen hun leven oppakken, bouwen ze eigenlijk, een, uh, of gaat, gaat een bakkerijwerk aan het werk, en dan vervolgens komt een vliegtuig die, die hele bakkerij verwoest, nee. of die, die, die, die elektriciteitscentrale verwoest. Dus deze man, uh, voor de politiek van collectieve bestraffing. Uh, die, die laat de mensen dit is de vrijheid die jullie wilden? Nou, ga ik ervoor zorgen dat jullie helemaal niks meer hebben. Geen water, elekt geen elektriciteit en geen leven. U maakt ook deel uit van de oppositie, de Syrische Nationale Raad. Wat kunt u doen? Uh, kijk, ik ben, ik ben uh, de economische adviseur van de Syrische coalitie. Dat is nu wat uh, wordt erkend door, uh, door heel veel landen. Um, kijk, deze mensen die, die hebben keer op keer uh, um, conferenties georganiseerd... waarbij directe hulp uh, aan Syrië wordt gegeven. Helaas uh, zijn ze keer op keer het slachtoffer van, van de bureaucratie in heel veel landen... waarbij nog steeds wordt gebruik gemaakt van de WN-organisaties... terwijl uh, die mensen zeggen, ga nou op cross-border... Uh, grensoverschrijdende hulp. Uh, mm. Doe dat eigenlijk via het noorden van, van Syrië. Uh, help deze gemeenteraden die zijn opnieuw opgericht. Uh, ...helpt uh, de civiele kant... ...zodat zij vervolgens de bazen kunnen zijn... ...in eigen steden en niet de militia's. Kijk, deze mensen die vechten tegen Assad... ...dat zijn geen bestuurders. Op een gegeven moment, als ze een stad hebben bevrijd... ...die moeten dan vervolgens naar de frontlinie. ...die hebben niks te zoeken in de stad. Maar dat kun je pas doen wanneer je de civiele kant uh, ondersteunt. Als wij in het Westen dat niet doen... Er komt hulp vanuit ergens anders vandaan. Dat zijn met name golflanden. En dat gaat zeker niet naar, naar, naar iedereen. Dus niet naar alle partijen die wij, die wij graag uh, okay. zien hulp krijgen. Goed. Dus dat is eigenlijk met name onze ons, ons, uh, ons, uh, oproep. Meneer Miro, ik uh, dank u dat u bij ons, uh, met ons stil wilde staan bij twee jaar oorlog in Syrië. Ja, dank u. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Juri Stupinetski is bij me. Goedemorgen. Ach, goedemorgen. Het Duitse persagentschap meldt dat er vandaag honderden vluchten zijn geschrapt op de luchthavens van Düsseldorf en Keulenbom. Beveiligingspersoneel is daaraan het staken en die staking duurt tot middernacht. Een VVD-fractievoorzitter in Haren, Pieter Terpstra... Die vindt het onbegrijpelijk dat Korpschef Dros in Groningen aanblijft... terwijl de burgemeester Bats in Haren is opgestapt. Daarover bericht RTV Noord. Uit het rapport van de commissie Cohen over de rellen in Haren... bleek eerder dat de politieleiding veel fouten heeft gemaakt. Er zijn dagelijks cyberaanvallen op Pyongyang... meldt het Noord-Koreaanse persagentschap. Noord-Korea denkt dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea erachter zitten... en waarschuwt dat het de aanvallen niet passief zal incasseren. CNN schrijft dat al eerder wat bekend werd dat Noord-Korea werkt aan een eigen cyberarsenaal... en in het verleden al aanvallen heeft uitgevoerd... gericht op Amerikaanse militaire, commerciële en overheidsdoelen. En op de site van de Gelderlander staat een verhaal over een nieuwe trend... onder basisscholieren van 8 en 9, roken met een nepsigaret. Het gaat dan om de zogenaamde Shisha pen. De pen bevat geen nicotine, maar waterdamp met een smaakje. Het puntje ligt op als de kinderen een hijs nemen. De brancheorganisatie van Tabaksverkopers adviseert om de pen niet te verkopen aan kinderen onder de 16. Joeri, dankjewel. Graag gedaan. Vandaag in live. Kabretier Joep van het Hek over Ja, een beetje, een beetje uh, gezonde scheid aan de wereld. De rubrieken van Pet Brussen, Justus van Ooij Mijn excuses. En Frits Barend. Veel satire en live muziek van J. Faulkner Je bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik zie, ik zie wat jij nu ziet en het is rood. Mm. Toch? Of nee? Jawel, die auto voor ons is toch rood? Slecht zicht, daar komen nog wel eens ongelukken van. Een vuile of gecondenseerde ruit, versleten ruitenwissers... of een kapotte of verkeerd afgestelde verlichting. Dat is soms lastig zelf te controleren. Daarom nu bij Citroën een gratis zichtcontrole. Maak snel een afspraak bij uw Citroën-dealer. Citroën. Creatieve technologie. Goedemorgen, taalglas. U spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja hoor. Fijn. Hoe drinkt de monteur zijn koffie? Of liever een soepje? Autoruitschade? Wij komen graag naar u toe. taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Marketeers uit de kunst- en cultuursector opgelet. NRC Media kent zeer relevante feiten over uw doelgroep die u nog niet kent. Waarmee uw omzet aanmerkelijk kan stijgen. Alvast een insight? Door de bezuinigingen is deze sector creatiever en ondernemender dan ooit. Meer weten? Download nu het branchrapport Kunst en Cultuur of een van de andere 14 branchrapporten op nrcmedia.nl/slash insights. Dit is Radio 1.